2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zometeen in vrijdagmiddag live Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, over de gevaren die ons land bedreigen. Maar nu eerst het NOS-journaal met Raymond Serré. Het Internationaal Comité wil dat Rusland meer tekst en uitleg geeft... over de uitspraken van minister van Sport, Moetko, Die zei vorige week dat de omstreden Russische anti-homo-wet... ook van kracht is tijdens de winterspelen in Sochi. En dat alle uitingen van niet-traditionele seksuele relaties... kunnen worden bestraft. Rusland heeft inmiddels een schriftelijke verklaring naar het IOC gestuurd. Maar IOC-president Rogge zegt dat enkele aspecten nog onduidelijk zijn. De IOC-president benadrukte dat de Olympische Spelen voor iedereen zijn... en dat niemand in Sochi mag worden gediscrimineerd. De man die zes jaar geleden in Baarle-Nassau zijn vrouw heeft omgebracht... moet elf jaar de cel in. De rechtbank acht hem schuldig aan doodslag en het verbergen van een lichaam. Justitie had twaalf jaar cel geëist. Het slachtoffer was in een afvalbak gestopt die in de kinderkamer van het huis stond... De bak was volgespoten met purschuim en overal in de villa... hingen luchtverfrissers om de geur van het ontbindende lichaam te maskeren. De kwestie werd bekend als de grenslijkzaak. Het huis waarin het lichaam werd gevonden staat op de grens... van het Nederlandse Baarle-Nassau en de Belgische enclave Baarle-Hertog. De mogelijke overname van KPN door het Mexicaanse America Mobiel wordt door minister Kamp van Economische Zaken op de voet gevolgd. Niet alleen vanwege de betekenis van KPN voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid, maar ook voor alle klanten van deze grote telecomaanbieder, zo schrijft het ministerie. KPN is een van de verschillende providers en is een belangrijke speler. Dat zal ook zo blijven, ongeacht wie de aandeelhouders zijn. Ook stelt het ministerie dat KPN vanzelfsprekend gehouden blijft aan de wettelijke verplichtingen en de vergunningen die lopen. Broodjes gezond zijn in veel gevallen veel minder gezond dan de naam doet vermoeden. Dat komt door het hoge zoutgehalte en de forse maat van het broodje, zegt de Consumentenbond. Wat we zien, we hebben 40 broodjes gezond onderzocht. Tenminste in 40 cafetaria's, snackbars, lunchrooms. En daar blijkt uit, door de kaas die erop zit, die vaak heel zout is en ook vet. Door de ham die erop zit, doordat het vaak heel rijk belegd is. Doordat je vaak een wit broodje krijgt en vaak ook nog een heel groot broodje. Is het helemaal niet zo'n gezonde keuze. In Frankrijk hebben boeren voor de derde achter een volgende dag eieren vernietigd. In Bretagne werden opnieuw 100.000 eieren stuk gegooid. De boeren protesteerden zo tegen de lage eierprijzen. Het protest was gisteravond voor het belastingkantoor in Moriac. Eerder waren er onder meer acties bij een filiaal van de Lidl... In Bretagne worden de meeste Franse eieren geproduceerd. Volgens de boeren is er door Europese regels een overproductie van 5%, oftewel 100.000 eieren per dag. De boeren krijgen nu 75 eurocent per kilo eieren, terwijl de productie, naar hun zeggen, 95 cent kost. Bondscoach Louis van Gaal heeft Stijn Schaars... Paul Verhaag en Giorgino Wijnaldum opgenomen in de selectie van het Nederlandse elftal... voor het oefenduel komende woensdag tegen Portugal. Verdediger Verhaag van het Duitse Augsburg zit voor het eerst in oranje. Schaars en Wijnaldum van PSV zaten niet in de voorselectie... maar zitten nu toch bij de ploeg. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Ook zijn er een paar buien mogelijk met onweer. Het is 19 tot 23 graden morgen geregeld zon. Maar vooral landinwaarts ook kans op een bui. Verkeersinformatie van de ANWB. John Bakker. Met alles bij elkaar 35 kilometer file. Op de A2 vanuit Den Bosch naar België bij Knooppunt de Hocht 3 kilometer na een ongeluk. En bij Maastricht in beide richtingen file van 4 kilometer. Nog altijd veel vertraging op de A27. Vanuit Utrecht naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 12 kilometer. Maar inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij.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 Jan Moog. Goedemiddag. Hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar je welkom bent om de uitzending bij te wonen... met vandaag Dix Schoof, nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid... over de gevaren die ons land bedreigen. Annemarie Osten die gaat recenseren onder meer de film over de extravagante pianist Liberatje. Rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel, Bert Brussen, veel satire en live muziek. Vandaag When We Are Wild. Ze gaan vandaag de muziek verzorgen tijdens deze vrijdagmiddag live. En nogmaals, wil je ze niet alleen horen, maar zien. Kom dan gewoon langs of, of ga naar onze website. vrijdagmiddaglife.afro.nl. Want dan kun je ze ook zien. En reageren kan ook graag zelfs. Doe dat via Twitter. Hashtag. Hashtag afroVML. Stroperij als nieuwe inkomstenbron voor maffia en terroristen. Interpol arresteerde deze week in het Afrikaanse Togo een sleutelfiguur in de illegale handeling dieren. De man had op het moment van arrestatie 700 kilo IV bij zich en zou in zijn carrière meer dan 10.000 olifanten hebben geslacht. De actie van Interpol werd gesteund en mede gefinancierd door het IFAW. Het International Fund for Animal Welfare. En aan tafel Rickert Rijnen, hij is campagneleider bij het IFAW. Welkom. En naast jou, Annemarie Oster, die zo direct gaat recenseren. Uh, uh, ben jij begaan met het lot van olifanten, Annemarie trouwens? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, vanzelfsprekend. <lacht> Je zou eens nee zeggen. <lacht> ja. Want daar gaan we het onder andere uh, over hebben, Rickert Rijnen. Even die actie, jullie hebben daarin uh, geparticipeerd. Uh, hoe is dat in zijn werk gegaan? Um, die actie nou, wij... om die man te arresteren? Oeh, dat, dat, dat zijn hele complexe, uh, lang, langdurige trajecten waarin dat plaatsvindt. Uh, er zijn heel veel tegenvallers ook in geweest. Want uh, je krijgt met corruptie te maken en met uh, politieofficieren die dus inderdaad corrupt zijn. En zo'n man van tevoren tippen dat er iets op komst is. Dus dat uh, die... heeft heel lang geduurd voordat je... Ja, voordat je, die je moet echt vertrouwen winnen en vertrouwelingen ook binnen dat uh, apparaat van de politie in het land zelf ook. Uh, en wat konden jullie dan bijdragen? Uh, nou wij, wij dragen voornamelijk budget bij voor Interpol mee te doen. Uh, en uh, ja, dat is onze voornaamste rol eigenlijk. Ja. 10.000 olifanten zou die hebben gestroopt, die ja. man. D -d -d -d dat klinkt al gigantisch, maar, maar als je dat moet afzetten tegen het totale aantal olifanten wat, zeg maar, gestroopt wordt. Uh, is dat groot of valt dat mee? Nee, nou ja, ik weet niet over hoeveel jaar het hier gaat dat die man, uh, dat die 10.000 olifanten heeft gestroopt. Um, maar er worden per jaar 10.000 olifanten gestroopt. Ieder jaar? Ieder jaar. Uh, en de populatie is naar schatting ongeveer 400.000 dieren op dit moment... Uh, op het Afrikaanse continent. Uh, dus je kunt je er iets bij voorstellen. Als het in dat tempo doorgaat de komende jaren... dan gaat het niet heel lang meer duren voordat het misgaat. 400.000 dieren. En, en hoe ziet die handel eruit? Hoe werkt dat? Maar ja, vroeger was dat een hele lokale uh, bedrijvigheid. Zeg maar. Mensen willen dat geld bij verdienen hun gezin te eten geven... Uh, en schoten hun dieren voor vlees. En hiervoor uh, proberen ze dan te verkopen... Die voorprijs was laag, maar het was een leuke bijverdienste. Nou ja, je kunt die mensen, los van het feit dat het verschrikkelijk is... maar je kunt die mensen, als ze hun gezin te eten willen geven... bijna uh, niet kwalijk nemen. Wat we de afgelopen vijf, zes jaar zien, is dat... Uh, grote misdadigers zich mee zijn gaan bemoeien. Uh, dat zie je in de enorme hoeveelheden die tegelijkertijd vanuit Afrika naar het uh, oosten worden uh, verscheept. Uh, je ziet het aan de, aan de manier waarop ze dat Ivoor uh, over het continent heen uh, vervoeren. Je ziet het aan de witwaspraktijken die ermee, die ermee samenhangen. Omdat het allemaal zo grootschalig en goed georganiseerd. is. Ja, dus het heeft niks meer te maken met die lokale boer uh, en die lokale uh, mensen die, uh, die wat willen bijverdienen en hun gezin overeind willen dit is gewoon zware criminaliteit. Want hoe jagen die zware criminelen dan? Ja, er zijn een aantal voorbeelden. Um, er zijn voorbeelden vanuit Oeganda, dat daar met helikopters wordt gejaagd... in Central African Republic, Centraal-Afrikaanse Republiek. Um, vanuit Sudaan heb je letterlijk uh, mensen die op uh, kamelen en paarden... maar dan heb je het over zes, zevenhonderd man tegelijkertijd... Uh, naar Tjaat en naar Cameroen gaan om daar honderden olifanten tegelijkertijd te slachten. Uh, je ziet dat El Shabab, hè, de, de, de Al-Qaeda-gelinkte groeperingen in, uh, in Somalië... dat die Kenia binnentrekken. zwaar bewapend ook. Ook dat is weer een teken dat het goed georganiseerde misdaad is. Het zijn niet zomaar meer kleine geweertjes. Ze zijn vaak met granaatwerpers en, en, en zwaar materieel waarmee ze uh, die parken ingaan. El Shabab, zeg uh, je, extremistische organisatie... terroristische groeperingen, maar ook grote criminelen. Waarom is die belangstelling daar ineens zo toegenomen bij die groepen? Het is een manier om een slechte zaak te financieren. Uh, er wordt gewoon goed aan verdiend. Er wordt goed aan verdiend. Je, je, je moet bedenken dat um, de prijs van ivoor is in de afgelopen vijf jaar op die Chinese markt gestegen van pak een beet. Er uh, ruwe schattingen, want het blijft uiteraard illegaal. Dus je weet het niet precies. Uh, van zo'n 200 dollar per kilo naar 2000 dollar per kilo. Nou, Als je dan bedenkt dat er van een olifant toch een aantal tientallen kilo's afkomen... dan, ja, dan wordt dat een hele lucratieve, uh, misdadige uh, activiteit. Ehm... Um, en dit soort groeperingen die altijd behoefte hebben aan geld om een slechte zaak te financieren... ja, die hebben zich daarop toegelegd. En zo grootschalig, zoals je het omschrijft ook... dat, dat kan niet, bijna niet anders dan met medeweten van de plaatselijke autoriteiten. Want dit, dit doe je niet even in het geniep. Ja, er zijn landen zoals Kenia die, die, die, die er heel veel aan doen en die, om, het, om het tegen te gaan. En daar is het gewoon oorlog daar vindt gewoon letterlijk in een park... Uh, dat, dat, dat, dat is combat. Daar, daar, daar gebeuren vuur, vuurgevechten over en weer. Parkrangers worden ook doodgeschoten. Stropers worden doodgeschoten. Nou, dat is letterlijk oorlog. Meer in Centraal en West-Afrika. Ja, daar viert corruptie hoogtij. Um, en dat is een heel groot aanpalend probleem om dit te kunnen aanpakken. Ja, en wat, wat, wat, wat kun je er dan aan doen? Nou, allereerst uh, denk ik dat uh, wij in, in, in onze kant van de wereld wakker moeten worden. En dan gaat het niet alleen maar om olifanten. Dat vinden wij als IFW uiteraard heel belangrijk dat uh, olifanten beschermd worden. Maar het gaat hier ook om mensen. Het gaat hier om ecosystemen. Het gaat om regionale stabiliteit die in gevaar is. Ecosystemen? Ja, ik bedoel, een, een, een olifant is een zogenaamde keystone soort. Dat is een hele belangrijke soort in zo'n ecosysteem. Als je je eruit haalt, ja, dan, dan, dan raakt zo'n ecosysteem ontwricht. Maar heeft het ook gevolgen voor de andere dierenpopulatieplanten? Precies, precies. Um, dat is de dierlijke en de natuurkant ja. van de zaak. Uh, en, en, en waarom wij zeggen van nou ja, het wordt nu ook echt tijd voor uh, de overheden in Amerika en, uh, en Europa om wakker te worden. En hun uh, uh, bijdrage aan dit probleem te leveren. Heeft te maken met die, met die destabilisatie die hierdoor plaatsvindt. Uh, en internationale veiligheid. Veiligheid, in welke zin? Nou ja, El Shabab, dat is geen, uh, dat is geen vrolijke club. Uh, daar wil Amerika liever vanaf dan, uh, dan dat ze rijk zijn. En die, hou, die leggen zich dus toe op, op, op dit soort activiteiten. En vergroot dat dan niet heel erg de bereidheid bij, bij landen... om hier wel actie tegen te ja. ondernemen? Nou, van heel recent zien we dus inderdaad dat op het hoogste niveau... en dan heb je het over, uh, over Obama en uh, Ban Ki-moon op VN-niveau... dat er nu eindelijk een soort van erkenning komt dat dit op hetzelfde dit probleem... deze vorm van criminaliteit, internationale criminaliteit... op hetzelfde niveau staat als drugshandel, mensenhandel. Nu het niet meer alleen maar om de olifanten gaat... maar uh, ook terrorisme en criminaliteit gefinancierd Ja, helaas. Ja, voor mij zijn die olifanten belangrijk genoeg. Hè. De ecosystemen zijn vitaal voor de toekomst van onze planeet. Uh, dus, dus in wezen zou het daarom moeten gaan. Uh, nee, maar het kan je op die manier wel helpen. Het helpt op die manier zeker als het inderdaad ook gaat... over stabiliteit en veiligheid. Ja. D66 euro parlementaire Gerbrandy die riep vorige week in een artikel in NRC op... om meer prioriteit te geven aan de bestrijding van deze uh, criminaliteit en dierenhandel. Hij vindt ook dat er politiecapaciteit in Nederland voor vrijgemaakt moet worden. Vinden jullie dat ook? Ja, het probleem is ook in Nederland. Dan heb je het niet zozeer over ivoorhandel... maar dan gaat het meer over levende, uh, levende, exotische dieren zoals vogels, reptielen. Ook dat is een probleem. Ook daar worden door criminelen wordt daar veel geld aan verdiend... Um, maar als je mij vraagt, waar ligt op dit moment de prioriteit? Wat zou Nederland en Europa, waar Nederland onderdeel van uitmaakt... het beste kunnen doen? Dan is dat die Afrikaanse en die Aziatische netwerken... die zich bezighouden met het bestrijden van deze vorm van criminaliteit te ondersteunen. En Europa en Nederland hebben daar, eh, hebben daar middelen voor. We hebben, daar, we hebben ontwikkelingsbudgetten die zich ook... Hè, in ontwikkelingsbeleid is het belangrijkste pijler is veiligheid, stabiliteit. Je ja. kunt een regio niet gaan ontwikkelen... Als er geen stabiliteit en veiligheid Misschien is. Misschien moet het ook wel uit andere potjes als het om de veiligheid gaat. Precies. Nou, die potten zijn er. En die zijn behoorlijk. Uh, dus gebruik ze. Dus gebruik ze. Ook hiervoor. Ricket Rijen, campagneleider van het International Fund for Animal Welfare. Dank. Tot zover. Zoals Rick gaan we luisteren naar Annemarie Osten. Maar eerst weer naar de muziek van When We Are Wild. Gastrecent van deze week. Actrice en schrijfster Annemarie Oster. Yeah. Welkom, en naast jou nog steeds Ricket Rijnen. Als het om cultuur gaat, Rick het liefhebber van... Ja hoor, zeker. Maar, waarvan? <laughs> Muziek, theater, toneel, beeldende kunst, alles? Uh, nou, nee, ik ben een groot filmliefhebber. Absoluut. Een genre? Uh, ik, ja, ik zit wel een beetje in de arthouse. Uh, art ja. ik, ik heb de afgelopen periode weer een paar keer een Amerikaanse film gezien. Een echte Hollywood film. Maar ja. Niet in jou besteed, die grote blockbusters? Uh, nee. Dat niet. Nou, Anne-Marie heeft ook een film gezien. Annemarie, eerst even. Uh, we hebben je tijd moeten missen of nog steeds eigenlijk als columnist. Uh, ja, ik uh, had even een klein... Uh, een retraite. Een retraite? <gul> kijk eens aan. <gul> <gul> Nog steeds, of niet? Ik uh, begin er in september. Ah, ah en die retraite... Die, die heb je ook weer helemaal opgefrist? Ja. Heel goed, heel goed. In september ga je in de krant dus weer tegenkom... Reculé pour mieux sauté. Kijk eens aan, heel goed. <laughs> nou, dat is dus nuttig geweest. Uh, nu gastreiscent, je gaat het hebben over, ik zei het al, de film, hè, over Liberace... en over een tentoonstelling in de Panorama Mesdag. Als we met die film beginnen, hij ja. heet uh, The Candelabra. Ja. Maar, maar eerst Behind, moet ik uh, daar nog voor zeggen, Behind The Candelabra. Maar, maar voordat we erover beginnen, want we merkten net al bij Ricket, niet iedereen weet wie Liberace is. Nee, nou, Liberace was een... Uh, uh, hoe oud ben jij dan? Uh, 40. Ja, dat nou ja, kan ik me wel voorstellen. Ja, Mijn zoon weet het wel, maar die is dan misschien ook op een andere manier opgevoed. <lacht> Beter bedoel je? Nou, dat wil ik niet alles. zeggen, maar ik, ik, ik, ik heb al sinds, sinds ik geboren ben... een gezonde belangstelling voor uh, alles wat met uh, show, showbiz ja, ja. te maken heeft. Dank je ook, Liberatie was in de jaren uh, 60, 70 een, de best betaalde entertainer. Uh, 300.000 dollar per week... Uh, en nou ja, dan kun je wel nagaan hoeveel dat was in die tijd. Pianist gekleed in hele extravagante pijlen ja, en mantels. En, Hij liep trots als een pauw liep over het podium. Hij maakte ook wel ironische grapjes over zichzelf. Maar niet echt ironisch. Hij vond het wel heerlijk om die pauw. Uh, uit te halen. Maar wat zo gek is, dat, heb ik, uh, dat wist ik niet. Ik dacht eigenlijk dat het een, een soort Piabek was. Hè? Uh, uh, met die, vanwege die boogie-woogie. Maar hij schijnt een heel begaafde pianist geweest te zijn. Heb heel je nu begaafde... begrepen uit de film? Nee, eigenlijk oh? niet. Uit, uh, uit een uh, artikel in de Volkskrant. Want even de film. Is het een, een, een biografie? Hoe steekt die in elkaar? Uh, het, het, het gaat uit van uh, een, zijn uh, uh, minnaar. met wie die het langst is geweest, geloof ik. Maar in ieder geval het inten meest intensief. Shit. <laughs> Ik ben uh, de achternaam vergeten, Thornton, geloof ik. Want hij was, hij was homo, uh, verborgen ja, ook natuurlijk ja, dat in die tijd. Ja, dat, maar dat, dat, daar stonken al die oude dames in de, uh, in de zaal in. Die, die, of het speelde geen rol in ieder geval. Ja, hij zei, Ze ik, vonden ik, dat ik, een grappige, uh, aantrekkelijke man. Ik, dat, ik zoek naar de, de, de vrouw die lijkt op mijn moeder, maar die hebben we nog niet gevonden. Nee. Dat was zijn verklaring waarom hij niet nee, getrouwd maar was. Maar dat was ja, ook wel weer heel raar, want Michael Douglas die had een scène met die moeder. En dan keek ik die moeder toch heel kil en berekenend aan ook weer, hè. Want het was misschien toch ook een beetje een schadepost voor hem. Mm. En uh, uh, toen ze gestorven was, uh, zei hij ook... Uh, nou, I'm free. Dat, uh, dat frappeerde me wel. Dat speelde hij trouwens ook heel genuanceerd. Het is ja. dus geschreven vanuit uh, de partner van Liberace? De, de... Nou ja, die is de, de hoofdpersoon. Die wordt door, uh, door Liberatje verleid. Een, een, een, een lieve jongen die eigenlijk uh, dierenarts wilde worden. Uh, met, uh, gespeeld door Matt Damon, de All American boy. Hè. Uh, je kunt je niet... een een hetero achter Ach, Meer acteur. hetero dan hij, ja. Nou ja, en Michael Douglas ook. Maar en, toch, en de, toch geloofwaardig? De, heel geloofwaardig. Totaal niet parodistisch, nichterig, motoriek... Uh, keurig speelt Dat vind ik zo goed. Wat maakte de meeste indruk van Dat, het verhaal? De, uh, de scène die het meeste indruk op me maakte... was toen uh, ze allebei volgevreten... volgezopen op een bank naast elkaar. Uh, ik geloof televisie en champagne zaten te drinken. En toen... Scott dacht dat hij het lek boven had. Dat hij helemaal geaccepteerd was in, in het huis. En ook dus de lakens een beetje uit begon te delen. En zich iets te wilderig opstelde. En toen belde de manager, ook een nicht... met een, uh, uh, hoe heet het, toepet op zijn kop... Uh, belde uh, uh, op en zei tegen Michael Douglas... dus als liberatie je moet uh, dan en dan... Die, die serie optredens moet je aannemen. En uh, toen zei hij, nee, daar nee, hebben we zin in... Ik wil uh, en toen ging hij er ook doorheen praten. Van nee, daar heeft hij geen zin in, want hij is nu, uh, wil uh, van zijn vrije tijd genieten. En verliefd zaten ze te doen. En toen zei uh, die, die man, uh, ge geef hem nog even aan de lijn, uh, Scott. En toen zei hij, wil jij je kop houden en je niet met je met zaken bemoeien? En toen dacht ik, nu gaat het bergafwaarts. Uh, toen was de relatie ineens ja, niet meer zo leuk? Nee, nu wordt hij afgevoerd, langzaam Is, afgevoerd. is dat ook uh, het verhaal, de tragiek ook van die relatie? Ja. Dat ze altijd natuurlijk het geheim hebben moeten houden... Maar ook dat, ja, dat... nou, dat tilde die niet eens zo oh. zwaar aan, die, die, die uh, of meer dat die schone schijn uiteindelijk niet vol te houden. Of... Nee, de gelijkwaardigheid van de relatie. Ah. En, en dat is ook zo goed. En daarom is het ook niet een alleen maar een film Het is een film over een ongelijkwaardige relatie, een ongelijkwaardig huwelijk. Een aanrader. Het is een juweeltje, die kijk, film. goed. De tentoonstelling dan, in Panorama Als ja, ik Even in mijn papieren kijk. Ja, ja, uh, die tentoonstelling. Ik ben naar die foto's gaan kijken. Um, en daar vielen vooral de foto's van uh, Jan van der Woning uh, op. Die uh, Amstel. De, dat zijn dus allemaal van die getruckeerde foto's. Panoramafoto's. Ze zijn heel groot, heel groot uh, afgedrukt. De foto's, ja, nou, de grootste is de inhuldiging van Willem-Alexander op de, op de, uh, met de dam. Ja. En dan zie je ook, ook allemaal mensen met de oranje uh, paraphernalia. En, letterlijk uh, om je heen, net als het schilderij, de panorama ja, in de het, is zo, het bestaat uit honderd digitale beelden. Kijk aan. En, uh, dus je staat de, er letterlijk middenin? Ja, en de directeur... en. Uh, God, die naam heb ik opges Sander, Ja, Sander uit een booghaart. Yeah. Ik wou dat even zeggen. Dat het absoluut geen lelijke manskind uh, oh, was. Dat is ook dat leuk. Ik weet niet of iedereen die te zien krijgt. dan. Maar. <laughs> ook leuk om door hem rondgeleid te worden. Okay. Uh, heb je nog wat gezien van de foto's? <laughs> ja, nou. Kijk, ik ben niet zo, zo picturaal uh, geïnteresseerd. <laughs> nee? ik, foto's, ja, dat zegt mij niet zoveel. En ik vond het ook wel erg vaak een trucje. Vind je foto's geen kunst? Jawel, jawel dat wel. Zo, zo mag ik niet spreken oh, okay. oh, ja. nemen. Je hebt mensen die dat vinden. Maar die foto's van Jan van der Woning, daar hingen er ook het meeste van... die vond ik wel heel mooi. Maar die, die directeur legde me uit dat de tijd op de klok van de dam dan, van het paleis... dan weer niet klopte met de... Uh, uh, uh, met het horloge de... van iemand beneden, <laughs> bij wijze van spreken. Het <laughs> ja. ja, ja, zijn die in... aan elkaar geplakte foto's. De, de, ja, dus ja, dus die inhuldiging, dat was op een ander tijdstip natuurlijk weer dan... Ja, Wat was... vond je het leukst daarvan, van die foto's? Ik vond... De, uh, bibliotheek in München erg mooi. Oh. En die is van Matthias Matern. Dan sta je midden in de bibliotheek? of zo? Nou, je staat er niet midden in, maar het is een heel erg mooi... Uh, uh, uh, hoe heet dat? Jugendstil? Uh, of Deco, weet ik veel. Ja. Prachtig. Maar eigenlijk heel zijn mooi. die foto's dus niet zo aan jouw besteed? Nee, want ik heb ze gewoon als voorwensel gebruikt om voor de zoveelste maar naar het panorama-mestdag te gaan. Oh. Want dat is mijn grote liefde. Het schilderij van Scheveningen ja. en het strand en de duinen. Nou, schilderij Panorama. Ja, pa ja sorry. Ja, het is Denk echt niet een panorama. Maar, nee, nee, goed. Uh... Ken je dat wel, uh, Rickert? Ja, uiteraard. Ja, ja, nee, dat zal het ja zijn, als ben je natuurlijk ook geweest, hè? Mijn kinderen uh, klommen meteen over dat hekje heen... op die uh, duin. Nou, uh, oh, de... echt waar? Vo <laughs> terrain heet dat, hè? We... terrain. Ja. Omdat het ongemerkt overgaat in het schilderij. En het schilderij is maar 14 meter... Uh, of het panorama van de kijker uh, verwijderd. Maar het lijkt kilometers. Het is helemaal ja. een... Dus eigenlijk heb je daar vooral weer naar gekeken. En van genoot ook. Ik ben meteen in tranen uitgebarst, echt waar. Als je, als je nou... ja, want ik ben vrij sentimenteel. Echt waar? Ja, als, je, als je nou onze luisteraars moet aanraden... Ik heb onze vermoeden natuurlijk maar... ga of naar de panorama, mestdag weer eens een keer... voor mijn part naar het panorama, echt geschilderde panorama... of naar de film. Wat wordt dat dan? Uh, uh, allebei. Allebei? Ja, mag dat? Ja, nee, dat mag. Maar <laughs> Ik bedoel, waar, waar, ik, ik, ik heb het gevoel dat je zelf meer warm loopt voor de film. Of is dat niet waar? Nee. Oké, okay. als jij de recensie van Annemarie gehoord hebt... waar zou jij nou voor kiezen? Film. Omdat? Nou, ik, ik, ik zie haar, wat de luisteraars eh, niet zien. Ik zie, ik, zie, ja, ik zie wel vuur in haar ogen als ze die film schrijft. Dus ik ben Toch heel wel, nieuwsgierig hè? geworden, absoluut. E Dacht ja. ik ook te en en zien. zelfs de seksscènes zijn niet uh, gênant. Wat ik, oh. wat ik nog wil zeggen, wat zo grappig is... dat Michael Douglas dus als hetero... Uh, die uh, aan seksverslaving blijkbaar heeft geleden. Uh, dat, uh, Als heteroseksuele acteur in het werkelijke leven, bedoel Nee, maar dat dus, ja. Maar dus, dus dat liberatie precies dezelfde eigenschap had... maar dat dat waarschijnlijk toch met geldingsdrang te maken heeft ook erg. En seksverslaving? Ja. Dat is ook nog een psychologische verklaring voor seksverslaving <laughs> in de film. Maar goed, in ieder geval, daar dat, dat gaat ook, ja, ondanks het feit dat je de hele man, hè, de Liberatie zelf, niet kent, maar misschien juist daarom wel nieuwsgierig, nee, nee, nee, zeker. Het, het, het onderwerp. Uh, en het is hoe actueel kun je het hebben met wat er in Rusland gebeurt op het ja, moment. Ja, precies. Ja, ja. En het is zo fijnzinnig gedaan, echt waar. Het okay. zo totaal niet grof. Het onderwerp zal ongetwijfeld in deze uitzending ook nog wel op andere manieren eh, terugkeren. Want inderdaad, het is op vele manieren actueel. Ik zeg er nog even bij dat eh, de tentoonstelling in het Panorama Mestdag te zien is tot en met 3 november. En de film Behind the Candelabra draait natuurlijk in de bioscopen. Annemarie Oost, dank voor je recensie. En Rickert Rijnen eh, ook dank... voor je verhaal over de handel, illegale handel in wilde dieren. Zo gaan we praten met Dick Schoof. Hij is onze nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. We gaan het over de wereldwijde terreurdreiging hebben. Oh. Het is half drie, is het Raymond okay, okay. Serré. Nederland is gewild bij internationale studenten. De Nederlandse universiteiten zijn na die in Groot-Brittannië en Duitsland... het populairste onder studenten in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van de website Studyportals. Vooral Grieken, Britten, maar ook Indiërs en Amerikanen... willen graag in Nederland studeren. 80% van de buitenlandse studenten kiest voor een niet-technische studie. In andere landen zijn technische studies juist populair. In Frankrijk hebben boeren voor de derde acht geen volgende dag eieren vernietigd. In Bretagne werden opnieuw 100.000 eieren stuk gegooid. De boeren protesteren zo tegen de te lage eierprijzen. De boeren krijgen nu 75 eurocent per kilo eieren... terwijl de productie naar hun zeggen 95 cent kost. In Noord-Ierland zijn gisteravond acht politieagenten gewond geraakt tijdens rellen. Die braken uit bij een vreugdevuur dat werd gehouden in een wijk in Belfast... waar voornamelijk katholieken wonen. Acht mensen zijn aangehouden. En de man die zes jaar geleden in barla nassau zijn vrouw heeft omgebracht... moet elf jaar de cel in. De rechtbank in Breda acht hem schuldig aan doodslag en het verbergen van een lichaam. Justitie had twaalf jaar cel geëist. De kwestie werd bekend als de grenslijkzaak. De man heeft altijd ontkend dat hij zijn vrouw heeft omgebracht... en zijn advocaat had gevraagd. Om vrijspraak. Dat waren de hoofdpunten. Uit het Verkeersinformatie van de AMB. Jolanda van der Velde. Nog steeds heel veel vertraging op de A27 Utrecht-Breda. Ik begin met de A2, Luik richting Maastricht. Tussen Grondsveld en Maastricht staat 4 kilometer. Andere kant op tussen Meers en Knopend Europaplein 4 kilometer. Dan die A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexbond en Industrieterrein Avelingen nog 9 kilometer. Verkeer richting Breda kan het best al omrijden vanaf Knopend Everdingen via Den Bosch over de A2 en de A59. Een aanrijding op de A16, Breda in de richting Rotterdam... tussen Knopend Zonzil en Zevenberg.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 Welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct Dik Schoof, nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid... over de gevaren die ons bedreigen. Vragen aan hem en ook reacties, die kun je twitteren naar hashtag AVOVML. De rubriek over zemvaardigheid. Ja, verschrikkelijk er worden steeds meer gevallen van verdrinking onder Poolse medemensen gemeld. Vaak komt het door overmoedigheid en of drankgebruik. Er is nu een plan om de Polen beter te informeren over de gevaren van Pool zijn en willen zwemmen. We gaan erover praten met de heer Psikki van de Reddingsbrigade. En als het goed is hebben we hem aan de telefoon. Meneer Psikki... Uh, ja, ja. U bent aan het werk? Ja, klopt. Ja, ja. Ik sta hier bij de plas. Uh, het is gezellig druk en fijn dat er even aandacht aan besteed wordt. Hey, be careful. Don't do it. Ja, right? Nou ja, niet meer dan logisch, zou ik uh, zeggen. It, yeah. ja. Het is toch een probleem. Uh, ja, absoluut. U heeft uh, zojuist de grootste oorzaak nog niet genoemd. Uh, come out of there. Don't, do it, don't Wait. Ja, ik noemde overmoedigheid, uh, drankgebruik. Uh, uh, ja, dat klopt. Ja, maar de grootste oorzaak is toch wel het gebrek aan zwemvaardigheid. Ze kunnen vaak gewoon niet zo goed uh, zwemmen. Uh, Liefde Battel, je liefde botten aan de kant. Ja. ja, dat las ik ook inderdaad. Nederlanders ja. hebben uitgebreide zwemlesprogramma's. Zwemmen met kleren aan, reddend zwemmen. Ja, aan... klopt. Uh, terwijl in Polen, als je daar moet leren zwemmen, ja, dan ga je staan tegen een mm -hmm. muurtje aan. Dan moet je met je handen zwaaien en dan gooit iemand een emmer water over je heen. <lacht> en uh, dan, en hoogst... dan krijg je je diploma. En dan krijg je zwemdiplomas. Ja, dan krijg je gewoon al je diploma's. Ja, dat krijg je dan. Al je diploma's? Ja, nou, allemaal op eentje na. Dat is de hoogste diploma. En die staat gelijk aan hier, zwemvaardigheid 3. Uh, die is heel moeilijk, neem ik aan. Ja, behoorlijk. Want dan moet je een halve fles wodka drinken en op één in been staan terwijl ze een emmer water tegen je aangooien. Dat is uh... pittig. Ja, ik zou het niet kunnen. Ja, maar, nou... maar goed. Uh, jullie gaan er wat aan doen? Uh, ja, absoluut, absoluut. Hoog nodig ook. In samenwerking met de ambassade gaan we een informatieblad uitgeven om eventuele polsenzwemmers te waarschuwen. Ja, en, en wat staat daar zoal in? Uh, nou, gewoon een aantal hele belangrijke vuistregels waar iedereen even aan moet denken voordat hij het water in gaat. Ja, zoals. Uh... Nou, bijvoorbeeld, ik heb hier een proefexemplaar van de folder bij me ook yeah. om te testen vandaag. Even kijken. Er staat: als u erg moe bent of mm -hmm. onder invloed van alcohol of andere middelen, ga dan niet het water in. Dat is dus ik ja, nou, het lijkt me heel duidelijk en heel goed ook. Ja, absoluut, absoluut. Maar ik denk, nu ik de folder zo zie... dat we dat er ook op moeten zetten in het pols. Um, ja, dat is misschien slim. Ja, nou ja, goed, het is nog maar een proefexemplaar, hè. Ja, en uh, wat staat er nog meer in? Uh, nou, hele goede dingen. Bijvoorbeeld, kijk, het, als u niet kunt zwemmen... ga dan niet verder dan uw knieën in het water. Nou, duidelijke taal. Ja, absoluut, dat zou u denken. Maar ik ga dat dan testen hier. Hè. Dan vertel ik dat mm -hmm. hier, de badgasten in het Engels. Don't go after your knees in the water. En dan lopen ze gewoon op hun handen het water in Boven tot hun knieën, snapt u? Het is hoor, het, het is moeilijk ja, hoor. Ja, ja, ja, ja, en dan? Ja, dan verzuipen ze natuurlijk. Oh nee. Ja, nee, nu niet, want ik ben erbij natuurlijk, maar uh, nou, misschien moeten er toch meer plaatjes bij. Wacht even, hey, don't do it. It cannot. You cannot. Ja, wat gebeurt daar nu? Ja, nee, niks. Er probeert hier eentje met een betonmolen op zijn rug van de duikplank af te gaan. Don't do it. Oké, okay, en waarom is dat? dat? Dat weet ik niet. Ze doen de gekste dingen, jongen. Ik denk dat hij denkt dat het een reddingsboei is of zo. Ja, ziet er ja. wel een beetje hetzelfde uit natuurlijk. Ja, oh, ja. momentje hoor. Hello, boei. It's a beton mill. No, there's a get in it. It's a, there's yeah. a get. A get in de beton mill. Sorry hoor, we hebben onze handen vol hier in ieder geval. Oh, part. er is er hier een vlot aan het bouwen mm -hmm. van stukwerk. You gonna go with this boat on the place? N no, yes, very good. Don't swim. Stukken is good. Een stuk stukboat, yes. Ja, yeah. meneer Pesiki, good. Don't swim, yes. Ja, yeah. ik wens u heel veel succes en keep up the good work. Ja, we doen onze uit, de best, meneer. Marijn Scholten en Henry van Loon. Als multifunctionele topambtenaar weten ministers hem te vinden voor alle lastige en gevoelige klussen. Hij reorganiseerde en bezuinigde in het onderwijs, werkte als baas van de immigratie- en naturalisatiedienst stapels asielverzoeken weg en stond aan de wieg van de nationale politie, ook als een hoofdpijn dossier. Sinds kort staat hij voor een nieuwe, zware taak. Als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waakt hij over ons allemaal, over alle Nederlanders. Tikschool, welkom. Goeiedag. Ja, als het om veiligheid gaat begrijpen, kent ons land vier dreigingsniveaus. Hè? Minimaal, beperkt, substantieel en kritiek. En u was nog niet begonnen. Of u moest het al van beperkt naar substantieel verhogen? Dat klopt. Dat is een goede binnenkomen. Nou, het was ook nodig. Het was ook nodig, want... Uh, er was een nou, acute, maar er was een duidelijke toename van het aantal mensen wat naar Syrië gaat. Die mensen die naar Syrië gaan, die gaan daar niet zomaar naartoe. En uh, de kans dat ze terugkomen, daar ging het met name om: dat ze gewelddadig zijn, getraumatiseerd zijn of verder geradicaliseerd zijn. Dat uh, nam zulke vormen aan dat het echt noodzakelijk was om daar echt veel meer alertheid op te hebben. Ja, en en dus, dus het dreigingsniveau te verhogen. Substantieel uh, gevaar dan. Daar kwamen deze week die bedreigingen van uh, Al-Qaeda tegen westerse doelen bovenop. Uh, volgens Amerikanen de meest serieuze doelen dreiging sinds 9-11. En toch blijft het dreigingsniveau gelijk. Ja, substantieel is al hoog. En wat uh, veel belangrijker is overigens... is dat uh, de Amerikaanse berichten... gingen met name over uh, dreigingen... die uitgingen op westerse doelen... in Noord-Afrika en Midden-Oosten. En niet op Europa, niet op Nederland. Nee, maar onder westerse doelen vallen... bleek ook Nederlandse doelen, toch? Absoluut, ja. Uh, uh, als ik ook zeg westerse doelen... sluit dat Nederlandse doelen niet uit. Maar, maar we uitsluitend dus... westerse doelen buiten Europa... En, maar bij België waren ze toch wat extra nerveus. Ja, maar dat was weer wat anders. Ja, het, is, de, ja, nee, die zin is, het is niet is makkelijk. Het, er gebeurt wel veel in de wereld. Ja. Uh, de Belgen hadden specifieke informatie met betrekking tot, uh, tot het spoor. Wat in België noodzakelijk maakte om afgelopen weekend... Uh, ja, je zou kunnen zeggen in de slipstream van de andere berichten... daar het dreigingsniveau te verhogen. Uh, maar dat stond los van de berichten van de Amerikanen... over de dreigingen die speelden in uh, Noord-Afrika en Midden-Oosten... en had dus ook daar geen betrekking op Nederland. Zijn die dreigingen dan allemaal zo helder? Van nou, wij hoeven ons geen zorgen te maken... het gaat hooguit 10 kilometer verderop gebeuren? Nou, dreigingen zijn in dat opzicht nooit zo helder. Nee. Ze zijn nooit heel specifiek. Het is altijd een kwestie van waardering die je geeft aan de informatie. Die informatie is soms wel geverifieerd, soms niet geverifieerd. Er zitten dus veel inschattingen bij... Maar uiteindelijk kan je daar wel, en dat moeten we ook... Ik bedoel, dat is ook een deel van mijn vak, dat is ook een vak van de mensen... van de inlichting en veiligheidsdiensten... om op basis daarvan uiteindelijk je oordeel te vormen... en te zeggen wat er moet gebeuren. Wat, wanneer zegt u dan, nou, nu wordt het nog erger dan substantieel... wat moet er dan gebeuren? Er moet er een concrete dreigingsinformatie zijn voor een aanslag in Nederland. En dan maken we het kritiek, zoals dat heet. En dan ligt u ons daar ook meteen over in? Dan ligt u daar ook meteen over in, ja. Oké, okay, dan gaan we zo direct over doorpraten... over de ernst van de gevaren die ons bedreigen. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied dat. Susanne Matthijs over u heeft geschreven nadat ze googelde op uw naam. Hoe. <Sgrossing> Today dag in the life of Dick Schoveruit, eruit. Terror, crime, fighter and family man. Oh, zit hij op zijn werk te wachten naast een rode telefoon? Of kijkt hij thuis op televisie naar Homeland? Wow. Met zijn vrouw en zijn twee dochters. Die ze samen adoteren. In zijn tijd van de IND. Peking is zijn stad. Met weemoed denkt hij terug aan de weeshuizen daar. Hij heeft, geen hij heeft geen Wikipedia. Wie hij privé is blijft geheim. Dat helpt Dick ons te beschermen tegen jihad en cybercrime. Wolf die ineens een golf van geweld veroorzaakt Dik, slagvaardig en snel, niet van het poldermodel Waarom kunnen we beter geen trein naar België nemen? Waarom moeten alle Nederlanders snel snelweg uit Jemen? Yeah, man. En weet hij hoe het met de ontvoerde journaliste Judith Spiegel en haar man gaat? En of er ooit nog iets van hen zullen Terror dik, dik, schoof, houdt het hoofd, koelt terwijl het knik stijgt. En ons land substantieel wordt bedreigd. Al sinds maart dit jaar, maar er is geen reden tot schrik Wij hebben terror dik. Milou van Bode graag Vera K. en Suzanne Matthijs over mijn gast Dix. Schoof, klopte het wat ze zongen? Ja hoor. <lacht> Allemaal. Ruimhartig. Ja. Susanne heeft een groot vertrouwen in u. Dat hebben we begrepen uit de tekst. En ook een paar vragen. Daar gaan we zo op terugkomen. Maar eerst, dat zong ze ook. u heeft twee adoptiekinderen ja, uit klopt. China. Komen die. Heeft u een speciale band met dat land ook? Met China? Dat krijg je dan vanzelf. Dat uh, was niet zo. Maar maar de meiden is... zijn inmiddels uh, 17 en 19. Dus dan, uh, de, uh, en en, en voelen zich erg Nederlands, kan ik je vertellen? Ja. Ja. Ik begrijp dat u als directeur van de IND, zoals ze ook zongen... Uh, bent u in China geweest, heeft u gezien... Uh, dat het met die weeshuizen daar eigenlijk best goed was, he? goed georganiseerd. Denk je dan achteraf niet, dat is natuurlijk altijd achteraf denken... maar het was misschien beter geweest voor, voor, voor die kinderen om in hun eigen land op te groeien. Ja, het, zeg maar, het adoptie van kinderen staat altijd in het teken van uh, het kind. Uh, terwijl je als ouder graag een kind wil hebben. En daar zit altijd een zekere spanning tussen. Uh, maar als ik in ieder geval naar mijn dochters kijk en als ik naar ze luister... dan zijn ze gewoon heel tevreden met waar ze nu zijn... Uh, en ik moet zeggen, toen ik in, uh, uh, in China was, ook uh, voor de IND... ik vond het af en toe wel moeilijk, zal ik ook eerlijk zeggen. Omdat ik toen ook heel nauw betrokken was... bij de terugkeer van alleenstaande minderjarigen, zoals het toen nog heette. Het heet inmiddels allemaal wel anders, maar, uh, de, maar het gaat nog steeds om dezelfde groep. Uit China, jonge, die dan weer terug naar... De jonge Chinezen, naar, ja. Die, ja. Die, die dan weer terug moeten... omdat toch de ouders er gewoon wel zijn. Uh, en in dat kader ben ik daar toen een aantal keren geweest. En dat vond ik af en toe wel ingewikkeld. Uh, terwijl je zelf zeg maar twee kinderen hebt die in China geboren zijn. Maar, maar uw we... kinderen zijn gelukkig. Zijn ook alweer een keer in China geweest? Of? Ja, ja, ja, we zijn een keer ja. terug geweest. Uh, de... en ook naar reis gemaakt. Ook naar hun weeshuizen geweest. En dat, uh, dat was ook indrukwekkend. Ja. U, bent... Vonden zij ook, ja. U bent opgeleid als planoloog, hè? Ja. Maar heeft u in uw hele carrière ooit iets gedaan met, dat, met die studie? Nee, ik geloof, niet niet, zelf, ik geloof zelfs niet in mijn studie. <laughs> dat is, maar ik ben wel afgasteerdsplanlog overigens. Ja. En, en ook nog wel redelijk goed, geloof ik. IND, maar, veiligheid, het, het maakt eigenlijk niet uit. Je kunt alles doen dus, zonder daarvoor opgeleid te zijn. Nou, ja, je moet gezond verstand hebben. Dat wel. Uh, de, ja, uh, uh, het helpt wel, uh, wat ook zo mooi heet in de advertentietekst... He, academisch denken en werkniveau. Dat helpt toch wel in die type functies. En u houdt van moeilijke, gevoelige, nou, ik vind het vooral ontzettend leuk om te werken uh, in het publiek domein. Hè. Ik ben in dat opzicht echt een publiek dier. Ik vind dat gewoon ontzettend mooi om te werken bij uh, de zeg maar, overheid. Ik, de, ik weet niet of dat gek is of niet, maar ik vind het in ieder geval niet gek. Ja. Hè. Dus sommige van mijn vrienden wel trouwens. Maar ik vind het Waarom? ontzettend leuk. Omdat u dan weinig verdient, vinden ze? Ja, ze vinden en dat ik weinig verdien. Dat, nou ja, dat kan ik wel niet met ze eens zijn, hè, officieel. Um, <laughs> officieel, zegt u erbij. <laughs> ja, ja. Um, maar ze snappen vooral niet hoe je jezelf zo kan wegcijferen. Want Omdat dat moet je, je wel doen? Ja, nou ja, wegcijferen in de zin van uh, de, uh, de, oh. de minister is de baas. Dat is overigens in mijn huidige functie net een slag anders. Maar in al mijn functies hmm. nu toe, ik bedoel, de minister is de baas. Dus je, je spreekt eigenlijk altijd his master's voice. Want in deze functie bent u eigen baas? Nou, eigenbaar is misschien iets te veel, maar we hebben een veel nauwkeuriger onderscheid uh, de, uh, als, als directeur-generaal. Wat ik natuurlijk ook uh, aantal jaren ja. ben geweest. Ben het ik vooral ministerie. de adviseur van de minister. Mm -hmm. En beslist de minister. Als nationaal coördinator is de minister wel politiek verantwoordelijk voor me, maar beslist ik zelf. Ja. Ja, ik zeg, u houdt van gevoelige moeilijke klussen. Ik noemde er een paar uh, die u ook overigens met succes uh, wist af te ronden uh, tot nu toe. Uh, nu, nu gaat u over onze veiligheid. Uh, uh, gevoelig. Dan kun je dus ook onder vuur. Uh, komen te liggen. Uh, zoals bijvoorbeeld bij de gang van zaken rond de Al-Qaeda-dreigementen... afgelopen week. Bij de eerste berichten van buitenlandse zaken... leek het alsof heel Nederland bedreigd werd. Later uh, moesten ze dat rechtzetten. Het gaat om de ambassade, zoals u net ook zei, in Jemen. Is die berichtgeving dan niet goed gecoördineerd op dat moment? De, de, de, de, de, we moeten onderscheid maken tussen besluitvorming en berichtgeving. Uh, over de besluitvorming, uh, dat, dat werd echt gewoon, dat werd zonder meer goed gecoördineerd. Uh, en ik heb daar ook de, zeg maar, mijn eigen rol in gespeeld in de besluitvorming. Ja, maar we hebben het nu over de berichtgeving. En de berichtgeving op woensdagavond uh, die ging slordig. En uh, de, uh, ja, waar dat nou precies in zat... maar ik, ik, ik kreeg ook half tien, tien uur... met mij helder dat er uh, zeg maar berichten in de media verschenen... alsof Nederland wel bedreigd werd. Hebben we ook onmiddellijk, uh, dat is niet niks. Uh, nee, en dat was bovendien onjuist. Maar moet dat dan niet via u lopen? Nou ja, het kwam onmiddellijk bij me. Uh, ja, maar te ook laat. Omdat, ook omdat buitenlandse zaken het overigens volstrekt met me eens was... dat dat niet de portée van de opmerking was. Nee, maar dat had dus daarvoor al bij u moeten zijn, of niet? Nou, nee, maar het zat daarvoor ook al bij me. Alleen het, zeg maar, het persbericht werd blijkbaar zo opgepakt door de media... dat de kop uiteindelijk leidde Nederland doelwit. De media hebben het gedaan? Nou ja, dat zeg ik niet. Oh. Uh, het zal ongetwijfeld een combinatie zijn geweest. En, en niet voor niks dat ik ook gisteren... weer relatief veel in het nieuws ben geweest om duidelijk te maken... Uh, dat Nederland niet bedreigd werd. Dus het is gewoon fout gegaan. Want het is wel uw verantwoordelijkheid dit. De, hoe dit, deze berichtgeving naar buiten komt, of niet? Ja, terrorisme is mijn verantwoordelijkheid. Ja. En hoe we daarmee omgaan. En of dat nou nationaal of internationaal is, dat ligt bij mij. NOS-verslaggever Arabische Wereld, Lex Rundekamp, maakte daar gisteren op deze zender de volgende opmerking over. Iedereen trekt zijn eigen pad. Al sinds 11 september is de bestrijders van uh, die ons moeten behoeden van een aanslag van terrorisme, proberen ambtelijk samen te werken. Hmm. Je hebt de AIVD bij Binnenlandse Zaken, je hebt de politie, die valt onder justitie, je hebt de militaire inlichtingendienst, die valt onder defensie, je hebt Buitenlandse Zaken met zijn eigen agenda, je hebt het Openbaar Ministerie, die valt onder justitie. Daar is toen ooit voor bedacht, dat zijn er zoveel, we noemen het een... Nou, die coördinator is een heel nieuw... Ja, nieuw bestaat inmiddels ook al acht jaar, geloof ik. Uh, een ambtelijke organisatie die gewoon weinig manoeuvreerruimte krijgt. Omdat ja. al die departementen hun eigen ding doen. En daarom is gisteren door buitenlandse zaken zeer onprofessioneel gezegd... dat Nederland doelwit zou zijn van een aanstaande terroristische maar, maar je wil eigenlijk... Nee, ja, het gesprek ging nog even door, maar ja. tot hier. Uh, de kern van zijn betoog, uh, al die afdelingen uh, gaan hun eigen gang. En ze trekken zich eigenlijk niet van u als coördinator aan. Nou, ik geloof niet dat dat zo is. Uh, maar dat zou ik moeten ophouden. Uh, en ja. snel ook trouwens. Uh, want dan uh, kunnen we niet effectief zijn. Maar dit is dus wel het beeld dat bij iemand die dit ook professioneel volgt ontstaat. Ja, nee, ik, ik, ik ken de heer Rundekamp en ik weet dat hij dit al jaren volgt. Ja. Uh, en ook jaren zorg heeft hij hierover. En hij heeft ongelijk. Uh, nou, ik kan hem in ieder geval in die zin geruststellen. Uh, dat uh, de, de, echt de coördinatie die vanuit de NCTV plaatsvindt. ook afgelopen week, zeg ik dan maar uit eigen ervaring. gewoon echt subs ook substantieel is, zou ik wel bijna zeggen. En er echt toe doet. En we, uh, over, ook met Duitsland Zaken, ook over de berichtgeving en over de maatregelen goed. in Jemen. Los van die fout in de dat berichtgeving. Is gewoon goed. Maar ja. daar hebben we het over gehad. Ja. Uh, uh, los hiervan, er zijn dan ook nog mensen. die denken dat de dreiging, de Al-Qaeda-dreiging... overdreven wordt. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Want? Omdat je uh, zeg maar in, de, in de media... heel weinig grip krijgt... over de vraag, wat is het nu? Ja. En, uh, en je iemand ziet het ook kan in zich die... voorstellen dat terroristische groeperingen... die enerzijds omschreven worden... als professioneel, goed georganiseerd... dat die blijven zich niet realiseren... dat je dit soort belangrijke berichten niet via de telefoon moet uh, overbrengen. Nou, misschien ging het ook wel niet via de telefoon. Hè. Kijk, ik bedoel... Het gaat de... om afgeluisterde telefonische gesprekken. Ja, respect. maar dat kan op heel veel uh, verschillende manieren. Laat ik het dan maar zo zeggen. Uh, uh, de, de, de, ik snap dat het is... Het is heel moeilijk om te begrijpen wat er allemaal gewisseld wordt en welke conclusies daaraan worden verbonden. Daarom is communicatie ook zo belangrijk, ook zeker vanuit een overheid. Dan moet die overheid daarin consistent en ook voor zover dat kan, overigens, transparant in communiceren. Maar dat mensen het gevoel hebben dat er een loopje wordt genomen met de werkelijkheid. En dat ze dat plaatsen in een andere context van de NEC of van Amerikaanse belangen. Ja, dat is de Amerikaanse dat kan ik me, kan organisatie die onder vuur ligt. He, ja. Omdat uh, de, de klokkenluiders Snowden ja. heeft laten zien hoe, hoeveel ze afluisteren. En dit komt hun natuurlijk heel goed uit. Want nu zeggen ook alle Amerikaanse congresleden: kijk eens hoe belangrijk het werk van die inlichtingendienst is. Dus denken mensen: hé, hey, één in één is twee. Misschien komt daarom deze dreiging wel naar buiten. Ja, nou ja, ik bedoel, het, het, het, ik zeg, de wereld wordt niet zo op de loop genomen met berichtgeving van Amerikaanse. Dat er echt niks zou zijn. En je kan met elkaar gaan discussiëren of dit een soort nieuwe 9 11 is. Ik bedoel, hè, dat is ook een waarderingsvraag. Maar nou ja, die Irak-oorlog is in de dat tijd is... ook begonnen omdat ze beweerden dat er massavernietigingswapens waren, en die bleek er achteraf helemaal niet nee, te zien. Dus ik kan me de zorg voorstellen. En tegelijkertijd het belangrijkste wat uh, voor ons nu is, is dat we een reële inschatting kunnen maken van wat is er nou aan de hand in het buitenland. Ook daar maatregelen voor treffen. En de reële inschatting kunnen maken over wat is er nou aan de hand in Nederland. En daar ook reëel over kunnen berichten. En daarmee dus ook kunnen zeggen. Uh, wat, als, als het ware een onderscheid kunnen maken van waar moet je hier nou wel zorg over maken en waar moet je je nou niet zo over En daarvoor over maken. bent u afhankelijk, neem ik aan, ook van die Amerikaanse inlichtingendiensten? Onder andere van de Amerikaanse inlichtingendiensten, maar er zijn er meer. En ook het verkeer tussen die inlichtingendiensten is ontzettend belangrijk. En mijn relatie bijvoorbeeld met de AfD, is dus daarin cruciaal. Hmm. Het, dat verkeer, dat is wel een punt trouwens, want inderdaad, niet alleen het publiek heeft daar geen zicht op, de politiek ook niet. Daar, daar, er zijn nu ook klachten over en die willen daar meer uh, transparantie in. Kan dat, moet dat? De, de, wat, wat doen die hè, met de informatie die, die inlichtingendiensten uitwisselen? Wij, wij, wij hebben geen idee wat ze hebben en wat ze uitwisselen. Nee, u niet. Maar uh, er bestaat wel eens de commissie uh, voor Inlichting en Veiligheidsdiensten. De commissie Stiekem. Ja, nou ja, nee, de commissie Stiekem is wat in de Volksmond heet het overleg van de fractievoorzitters. Ah. Dit is de commissie Toezicht uh, inlichting en Veiligheidsdiensten. Dat is een onafhankelijke commissie. En die weet dat uh, En die weet het wel. En die toetst dat ook. Die brengt ook een jaarverslag uit. waarin ze heel precies nagaan, heeft de dienst binnen de wettelijke kaders die er zijn geopereerd. En die hebben echt heel veel inzage in wat de diensten, zowel de MBVD als de AIVD, doet. Ja, tegelijkertijd weten we nog nauwelijks wat andere landen uh, bij ons doen. Laat staan dat, dat ook die commissie precies weet wat onze eigen diensten doen. Nee, maar die commissie weet wel wat onze eigen diensten doen. Dat is volkomen helder. Dat is volkomen helder. Dat is, dat is volkomen helder. Er, er, er werd ook gezongen, er zitten nog steeds uh, helaas Nederlandse gijslaars vast. Uh, twee in Jemen, één in Mali. Wat kunt u daarvan zeggen? Helemaal niets. Uh, uh, want alles wat je daarover zegt kan schadelijk zijn voor het proces. Dus daar zeg ik ook helemaal niets over. Nee, maar het is natuurlijk, uh, naarmate je langer niks hoort... maken mensen zich ook steeds ongeruster natuurlijk. Ja, maar ik herhaal, alles wat je daarover zegt is schadelijk voor het proces. Daar zijn die mensen dus niet mee geniet. Daar laten we het aan bij. Uh, beperkt dat wel Nederland... In, in, in, in de strijd tegen terrorisme. Het feit dat er een Nederlander ergens gegijzeld zit. Nou, het is een van de factoren waar je rekening mee houdt. Maar waar het uiteindelijk om gaat. is uh, dat je uh, zeg maar je wegingen maakt op grond van. zijn de Nederlanders in Nederland veilig? En zijn de Nederlanders in het buitenland veilig? En daar waar zie je je maatregelen op en daar spelen heel veel zaken een rol. Dus, dus dit ook. En dit ook. Ja. Het is uh, overigens: als je, als je angstzaaien omschrijft als doel van terreurgroepen. dan is Al-Qaeda eigenlijk al geslaagd. hè? Nou, ze hebben in ieder geval veel aandacht gekregen. En ik vind dat je die angst dus ook met tegencommunicatie het beste kan bestrijden. En niet met fysieke maatregelen. Dus als je geen aanleiding hebt om daadwerkelijke maatregelen te treffen... moet je dat ook niet doen. Want dan speel je zeg maar, die angst alleen maar in de kaart. Nee, maar u heeft wel inderdaad het dreigingsniveau verhoogd naar substantieel. Onder andere vanwege dreigementen. Dus in die zin, ja. Nou, dat was een dreiging die we zelf geconstateerd hadden. Op grond van het feit dat mensen naar Syrië gaan. En de, zeg maar, als ze terugkomen, gewoon gevaarlijk ja. kunnen zijn. Want wat houdt substantieel in eigenlijk? Ja, het is het ene hoogste dreigingsniveau. Uh, en dat betekent, uh, de, de, ik heb het eerder omschreven... als dat we eigenlijk de, de allerhoogste alertheid van de, uh, van de diensten... En de, en de politie willen hebben op uh, dit soort activiteiten. En daarmee ook zeg maar, makkelijk de brug kunnen slaan naar andere partijen. In dit geval ook naar gemeenten toe, naar moskeeën toe, naar ouders toe. En wat moeten wij, de luisteraars en ik, ermee? Niets. niets. Als, als ik het even heel plat zeg, ja, in dit geval niets. Maar dat ik toch ook niet te weten? Jawel, want u moet weten wat er in dit land speelt. Anders houden we informatie achter, Er is ook niemand mee. Maar als het om angstzaaien gaat en, en alleen de autoriteiten moeten er iets mee... is het dan niet veel verstandiger om, om die in te lichten en, en ons met rust te laten? Ja, maar, de, de, zeg maar, in mijn beleving is achterhaalde opvatting... dat je niet communiceert wat je bedreigt. Omdat als je dat zou doen, dat beter zou zijn voor de ander. Mensen zijn zeer wel in staat zelfstandig aan oordeel over te vellen... en geef je dus de informatie die je hebt. De, het werd, zoals u zegt, het werd verhoogd hè, vanwege die jihadstrijders. Uh, dat waren er begin dit jaar, maart werd gezegd, zo'n 100 uit Nederland. Hoe staat het daarmee? Is dat nog steeds zo? Is het daarbij gebleven? Of? Nou, we zien dat uh, eigenlijk uh, de, uh, elke week gaan er nog steeds mensen naar Syrië. En er is nog steeds een bereidheid uh, de, uh, van mensen om uh, te overwegen daar naartoe te gaan. Dus het probleem blijft... Gewoon actueel. Hoeveel mensen zijn er als die haat scheiden die kant op dan? Nou, we houden de getallen op. Ik heb toen gezegd tussen de 50 en de 100. Dat was een mooie bandbreedte. En uh, daar houden we het nog steeds op, die bandbreedte tussen de 50 en de 100. Maar als ik zeg dat er elke week nog steeds mensen naartoe gaan... dat er niet of nauwelijks mensen terugkomen... dan zult u begrijpen dat er dus nu meer mensen in Syrië zijn dan daarvoor. Meer dan die 50? Uh, meer dan uh, die die we toen hadden, ja. ja. Ik zei toen 50 tot 100. Huh? Maar meer dan 100, of niet? Net nee, ik zei ik? dat ik in de bandbreedte 500... Nou, u, had, u had toen ja. al expres een hele ja. ruime bandbreedte Een rekenkundige sommetje leert als ik 50-100 zeg... dat het dus 50 blijft. Nee, ik, ik neem ja. dit ter harte. Ja. En zijn die, worden die geronseld? Want dat is een andere vraag... Wordt dat georganiseerd? Nou, we hebben, een, we hebben een, uh, even een dispuut gehad over, over ronselen... en wat precies ronselen was. Uh, er heeft laatst ook een rechtszaak uh, gespeeld tegen, uh, tegen een rondslaar. Kijk, Wat we zien is dat het uh, gefaciliteerd wordt. Je zou kunnen, bijna kunnen zeggen gefaciliteerd op verzoek. Het is niet zo dat er heel actief wordt geronseld. Maar als mensen naar Syrië willen gaan... dan, dan kunnen ze vrij makkelijk de weg vinden... omdat het vrij makkelijk is om in die groepering waarin men dat beweegt... Hè, om mensen, uh, te mensen te vinden, te vinden die, die kunnen je dan wel helpen. helpen om je daar naartoe te laten gaan. Ja. Het is... Uh, ja, u bent... Uh, eigenlijk een, een soort oorlog aan het voeren hè, tegen dat terrorisme. De war on terror is dat natuurlijk, kun je zeggen. Is, is dat niet meer een taak voor het leger eigenlijk dan voor u? Nee, als het oorlog gaat. Ja, ik zit hier echt totaal verbaasd aan te kijken. Maar goed, dat kunnen natuurlijk de luisteraars niet zien. Uh, dat klopt. Ik, ik, ik, ik ben aan het. <laughs> nee, dat, dat, ja. dat kunnen we over de weer bevestigen. Ja, ja ook dat verbaast waarschijnlijk. Ja. Nee, maar het, het is geen oorlog. In die termen wordt er ook door mij niet over gesproken. Ook door over de anderen niet over gesproken. Je probeert het achterhalen wat er gebeurt. En je probeert je maatregelen te nemen. Natuurlijk probeer je aan de voorkant te komen. Dus we proberen ook te voorkomen dat mensen naar Syrië reizen. Maar ik zou dat niet in termen van oorlog willen typen. Nou ja, zo kijkt gaan naar, de mensen naar, er niet meer om. Hè? Naar de te gebruiken uh, en naar de wapens die steeds geavanceerder zijn, chemische wapens, militaire middelen, letterlijk. Dan, dan ga je toch snel een de oorlog denken, of niet? Nou, dan zou je misschien eerder moeten denken dat je met elkaar in een soort van race verwikkeld bent. waarin je uh, de, uh, zeg maar de een weer net iets slimmer is dan de ander. Uh, maar we proberen juist met hele andere middelen, in dit geval met name rondom de syrie te voorkomen dat men naar Syrië gaat. En we merken dat moskee in de moskee is er ook zorg over, over deze jongeren die er gaan. Bij ook, de ouders is er veel zorg over, ja. bij gemeenten is er veel zorg over. En dat betekent dat je bijvoorbeeld met een wijkagent, alweer meer kan. Of met een imaan in een moskee meer kan. Met ouders meer kan. En je niet meteen hoeft te grijpen naar de harde middelen... of, of pseudo-harde middelen van de inlichtingendienst... of uh, alles wat daarbij hoort. Maar wat kan je dan? Zeggen, joh, je moet niet gaan... Ja, dat, nou, soms werkt dat, ja. En, uh, de, uh, de, ja, tot, ja u kijkt mij ja, je heel ik, nu verbaasd aan verbaasd. Voor, die, voor diezelfde ja. luisteraar die ja, dat precies. niet ziet. Ja. Hè, dus, uh, de, maar soms helpt dat inderdaad. Want het zijn, het zijn jonge mensen die uh, de, zeg maar, beïnvloedbaar zijn. Maar ze zijn beïnvloedbaar aan meerdere kanten. En, en als ouders vinden dat die kinderen eigenlijk niet moeten gaan... of jongvolwassenen, of als de moskee of de imaan eigenlijk vindt dat je niet moet gaan... dan is dat een belangrijk signaal. En ik wil niet zeggen dat het altijd werkt... Maar het kan werken. En daarom zetten we zeg maar dat hele palet in. Eh, tot en met natuurlijk ook uiteindelijk de harde kant van eerligging en veiligheidsdiensten. Maar ook de andere kant. Maar gebeurt dat voldoende? Want in, in maart zei u nog, er is te weinig aandacht eigenlijk voor dit probleem. Ja, maar in die zin heeft dat verhogen van het dreigingsniveau echt gewerkt. En eh, zien we dat in de, in de hotspots. Hè, dat, we hebben dat eerder gezegd, het zit wel in de Randstad, regio Den Haag. Daar werkt dat echt. Daar is men heel actief. Er heeft men goede contacten met ouders, goede contacten met moskeeën. lokaal bestuur is daar heel actief. Inlichtingendienst heeft ook echt die informatie aan de gemeente en aan die, aan die partijen. Ik las deze week uw gaat. eigen blad. Uh, uh, daar zegt Edwin Bakkerhuis, hoogleraar terrorisme ja. en contraterrorisme... Uh, zegt daarin dat het onmogelijk is om alle terugkeerders bijvoorbeeld in de gaten te houden. Dat er netwerken opgezet zouden moeten worden om dat wel te doen. Maar dat dat te langzaam gaat. Want er zijn al mensen terug. Nou, Het is een handjevol mensen terug. En het, natuurlijk heeft hij gelijk. Maar nou, weet je precies hoeveel de terug zijn? Nou, we hebben een indicatie. Ik mensen 50 terug zijn. Dus, uh, nee, nee, ik zei oh. een handjevol. Okay. Is, is, ik weet niet hoe, hoeveel vingers u aan je hand heeft. Maar we houden ze in de gaten. Er uh, is dus een handjevol. En uh, de, uh, je moet bij die mensen. Kan je, hoef je, inderdaad, je kan ze niet 24 uur per dag, 7 dagen per week. vol onder observatie hebben. Dat kan niet. Maar je kan op heel veel manieren informatie krijgen over hoe het met die mensen gaat. en of ze echt een gevaar voor onze samenleving krijgen. Dank u wel. En uh, sterkte in de strijd. Nationaal coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof. Zo direct, jij ja, mag applaudisseren. En zo direct een debat over de vraag of pretstudies moeten worden afgeschaft. Aanvrouw. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse Zomer. Twee dingen. Two ja, ik heb eigenlijk maar twee dingen. In Twee Dingen, deze week ideeën voor een nieuw Nederland. Met vandaag... En nu zijn er kinderen die het zo saai vinden op school... dat ze de hele tijd uit het raam blijven kijken in plaats van leren. Maurice de Hond en Stefan van den Tol. Met hun ideeën voor het onderwijs. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Radio Reloop. Het nieuws van alle kanten.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 De Keukenhof, het Rijksmuseum en Madame Tussauds online beleven? Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE.